Deskundigen denken dat er sinds het loslaten van het zero-covid-beleid... bijna 250 miljoen Chinezen besmet zijn geraakt. In de verkiezing van onze taal is het woord energiearmoede gekozen... tot woord van het jaar, zoals bekendgemaakt in het programma De Taalstaat. Op twee en drie eindigden de woorden geitenpaadje en krimpflatie. Energiearmoede is armoede als gevolg van gestegen energieprijzen. Het woord laat aan duidelijkheid niets te wensen over, zegt onze taal. Bij een verkiezing van de dikke vandalen eindigde klimaatklever als eerste. Het weer. De oudjaarsdag verloopt zacht. Het kan 17 graden worden. Het is regenachtig. Er staat veel wind. Vannacht tijdens de jaarwisseling waait het ook flink. In het westen en noorden kan het dan nog regenen. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 De straten Arme bedel knaap nog rond Al de wegen zijn verlaten Niemand waagt zich buiten Zelfs geen hond Koude sneeuw Dringt door zijn lekke klompen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 hoort hem daar als we s morgens vroeg het lijkje aan het schouwen, viert hij het kerstfeest bij de engelen Gloria in excelsis Deo Het klei klein Het zal vol verstijn Ewig hierboven bij het kerscheen Ja, een bijzonder goedemorgen luisteraars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 Alleen helemaal mooie kerstmuziek bij om een beetje in de stemming te worden gebracht. Kerstmers, veelal zo aangeduid door de Rooms-Katholieken, of kerstfeest door de protestant is van oudsher een belangrijk midwinterfeest. winterfeest Door christenen wordt dan de geboorte van Jezus Christus gevierd. De evangelisten Lucas en Matthäus beschrijven de geboorte van Jezus in de Bijbel. En het kerstfeest wordt in de westelijk-christelijke wereld en in sommige kerken van het oosterschristendom gevierd, op vandaag 25 december. En dat betekent het komende uur gewoon gezellig, vrolijke kerstmuziek en als opening hoorde Johnny Jordaan, het kerstliedje onderweg zometeen, Billy en Wilke Alberti met een opname 1978 kerstmis, ook uh, Hollandse kerststerren met onze kracht maar eerst hoort u hier Piet Bambergen en Wilma Landstoon het lieve kerstman ik zeg een hele goede morgen op deze kerstochtend graag heb ik jou een cadeautje voor Wilma dat staat erop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 voor jou een hartje, en dat hartje brengt je geluk. Het is voor jou, een kleine schatje, bewaren dus het hartje. Voorzichtig en breken die stuk. Heel hartelijk dank, lieve kerstman. Doodjes die maken me blij U weet een klomp met een zeiltje Dat past zo heel goed bij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 Op mijn eigen hartje, dan gaat het zeker niet. Stil.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 Zijn de laatste donkere dagen van het jaar Maar deze dagen brengt de mensen bij elkaar Want juist nu wil men vergeven Ruzies worden bijgelegd Met cadeaus een goed glas wijn bij het hoofd gericht Het jaar loopt een eind, het vliegt voorbij Hey Al weken was ze zenuwachtig, deed ze nog raar. Er werd niet meer gesproken of gelachen. is vandaag natuurlijk de eerste kerstdag... 25 december 2022. We zijn onderweg naar 2023, maar dat duurt nog eventjes volgende weken. En op eerste kerstdag houden diverse staatshoofden en monarchen een uh, kersttoespraak die vaak uitgezonden wordt op radio en televisie. En ook de paus geeft vanaf het balkon van de sint pietersbasiliek basiliek een kersttoespraak. Hij geeft de zegen Urbi et Orbi voor de stad en voor de wereld en wenst iedereen zalig kerstfeest. En meestal doet hij dat in uh, verschillende talen. En wij hier op de lokale omroep schenken ook natuurlijk een beetje aandacht aan eerste de kerstdag en natuurlijk tweede kerstdag met natuurlijk een hoop mooie kerstmuziek en wat dacht u van de volgende plaat André van Duin met Vaak droom ik van een wit kerstfeest en helaas in Nederland is dat uh, ja, in beperkte mate hè?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 de lichtjes gaan weer aan en ook de straat is feestelijk zien. de sneeuw niet waar ons meer het is een sprookjesfeer het kerstfeest wordt door iedereen gevierd een kind in stille nacht en hoort de kerstman lacht en in de verte klinkt een torenklok de kerstboom staat ook weer bij iedereen in huis zodat het feestje Een kus onder de wisseldoog is nu even anders. Leef dit maar bestaan. De wereld is. Nederland met een vrolijk kerstfeest. En vandaag het weer. In de ochtend overheerst bewolking. En in het oosten valt toch af en toe wat lichte regen. Elders is het droog. En de zuiden tot zuidwestenwind is zwak tot matig. In het waddengebied soms kruidkrachtig. windkracht 2 tot 5. En vanmiddag blijft de bewolkte vanuit het zuiden trekken. Wederom een gebied van regen over het land. In het noorden verloopt de eerste helft van de middag nog droog. De zuiden tot zuidoostenwind is zwak tot matig. In het warregebied uh, soms nog vrij krachtig. Windkracht 5. De temperatuur loopt uh, vanmiddag op naar 9 of 10 graden in het noorden. en Op de warre eilanden en naar uh, 12 graden in het zuiden. En vanavond is het bewolkt en op vele plaatsen valt er helaas regen en geen sneeuw. In het zuiden wordt het in de loop van de avond geleidelijk weer wat droger. Komende nacht naar maandag wordt het steeds uh, op meerdere plaatsen droog. Hier en daar klaart het ook even op. De temperatuur daalt uh, tot 7 tot 9 graden. De wind aan het zuidwesten is zwak tot matig. En tweede kerstdag, stevige bui met kans op onweer. Dat het weer voor vandaag en morgen. Dan gaan wij door met muziek, kerstmuziek op de radio... want het is vandaag eerste kerstdag... en ook bij Zandvoort, uit Zandvoort besteden wij daar aandacht aan. We proberen een beetje mooie, oud-Hollandstalige muziek te vinden... met natuurlijk een tintje kerst... maar uh, ja, straks ook nog een paar wat nieuwere, recentere platen. Maar eerst hoort u hier André Hazen met... met kerst ben ik alleen, dat gun je niemand.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 Maar wat moet ik daarmee, als jij vandaag niet bij me bent lang wil je weg, maar niet voor, had je nooit een argument Ik wilde jou niet kwijt, vooral niet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 En zeker niet van stijl Mijn kerst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 Zandvoort, Zandvoort, met Mario Zandvoort. Al weken was ze zei, wachtend. Niet meer gesproken of gelachen met elkaar van Frans Bauer met... Dit kerstfeest. En dan we je Johnny Jordamed met kerstmis. Hoor je blij te zijn? Nou, dat zijn we denk ik wel. Eerste kerstdag altijd een gezellige dag. Tweede kerstdag trouwens ook. Eerste kerstdag vieren we natuurlijk bij de ene kant van de familie. En dan op tweede kerstdag bij de andere kant van de familie. Of we gaan gezellig bij opa en oma. Gaan we langs. Of alleen opa, of alleen oma. En dan vieren we gezellig kerst. met ja Soms al met cadeautjes. En soms ook gewoon met lekker eten. Want daar doen we het vaak voor. Hè? Gezelligheid met z'n allen. De hele in de familie. Lekker aan tafel en een kerstdineetje. En de kerstboom die is ook altijd van de partij. Een spar. En dat is geen dennenboom zoals sommige mensen denken. Die gaat terug op een Duitse gewoonte die ontstaan is in de 16e eeuw. Luther verklaarde begin 16e eeuw de kerstboom tot symbool van de geboorte van Jezus. En eerst stond de boom alleen nog in kerken. Eind 19e eeuw haalde men hem allereerst in de protestantse landen als nog de huiskamer binnen. En waarschijnlijk staat hij bij u gewoon in de kamer. Een kerstboom. Vroeger met kaarsjes en tegenwoordig met de ledlichtjes of natuurlijk gewone lichtjes en allemaal kerstbal en natuurlijk bovenaan in de boom een kerstfeest De kerstfeest voor ons dat hoort u nu met André Hazes ik moet nog een kerstboom kopen We doorstaan de klanken van de leer En met liefde bereid onontbeerlijk Maar heerlijk geurend kopje koffie Nostalgie Want alleen met, met kerstmis ben ik weer thuis. En daarvoor André Hazes met kerstfeest voor ons. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen ZFM Jazz als het goed is. En dan allemaal jazzmuziek op de radio. Ja, misschien wel met een aardig kerstsfeertje denk ik. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Een fijne kerst, fijne feestdagen. En misschien alvast een, een gelukkig 2023 en een gezond 2023. Ik laat u achter met Nick en Simon met Vrolijk Kerstfeest. Fijne zondag, fijne kerst en tot een andere keer. Tot ziens. Vrolijk Kerstfeest. De mooiste tijd is aangebroken. Kijk maar om je heen. Hoe heb jij mannen, vrouwen, kinderen? Op ieders gezicht. it is Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. Mijn vader was sporten.